1 3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Jeroen Stomfort. En heel goedemiddag, Hans-Jaap Menense is hier. Met hem kijken we zo direct terug op de revolutie in Libië en hoe het daar nu is. En verslag even nieuws: de Jager is met zijn festivaltent op het Festival Klassiek in Den Haag. Nu eerst het NOS-nieuws, hier is Ewout de Jong.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 De veiligheid op kleine veerponten moet worden vergroot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat er minimale veiligheidseisen komen voor voet- en fietsveren. De raad komt met die aanbeveling naar aanleiding van een aanvaring tussen een veerpont en een vrachtschip bij Rijswijk eind januari. Dagelijks maken 25.000 mensen gebruik van de 200 veerponten die Nederland telt. Iedere gemeente hanteert nu eigen veiligheidseisen en dat moet anders, vindt de Onderzoeksraad. Het is wel een, een, een deel van het openbaar vervoer waar veel mensen van gebruik maken, scholieren van gebruik maken, forensen van gebruik maken. Uh, en wij vinden wel dat bij, als je zo'n zo veerpontje laat varen, dat je wel moet hebben vergewist dat je de risico's zo goed mogelijk hebt geregeld. De branchevereniging van Voetveren is bezig met het opstellen van een veiligheidsprotocol.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 In Singapore is een man van 46 omgekomen toen hij van het dak van een hotel viel. De man viel van de bovenste verdieping van het bekende Marina Bay Sands. Dat hotel heeft op een hoogte van 191 meter een groot dakterras en een zwembad. Lokale media in Singapore melden aanvankelijk dat het slachtoffer een Nederlander was... en later bleek dat het om een Duitse man ging. Hoe de man kon vallen is niet bekend. Het dak is omgeven door twee meter hoge glaswanden. Bij een camping in Biddinghuizen in Flevoland zijn vannacht vijf auto's in brand gevlogen. Het zou om een wraakactie gaan voor het verlies van het Nederlands Elftal in de EK-wedstrijd tegen Duitsland. Op camerabeelden is te zien hoe vannacht een aantal mannen drie Duitse auto's in brand staken, zegt de beheerder. Dit is opzet geweest, dit is met voorbedachte raden geweest. Want je komt niet naar een park of je komt niet willekeurig ergens aan met benzine in je auto om een aantal auto's in de brand te steken. Wij liggen vrij afgelegen, dus het moet bekend zijn bij de daders waar wij liggen. Het kunnen naar mijn mening ook geen onbekenden zijn. Volgens de politie zijn de beelden van het incident erg onduidelijk... en kan er niets uit worden afgeleid. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het is vanmiddag 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Vanavond eerst helder, maar vannacht toenemende bewolking. Morgen geregeld regen en vooral smiddags kans op onweer. Met 18 graden aan zee en 22 in het oosten is het iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, er staan twee files, eentje op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Rooster en Knopen het Vonderen 4 kilometer. Bij het Knopen het Vonderen is de rechte rijstrook dicht. Op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn 4 kilometer staat daar een auto in brand. Bij Apeldoorn is de rechte rijstrook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Goedemiddag, hoe heeft Mr. Polska de wedstrijd Nederland-Duitsland beleefd? En Johannes Hers werkt bij het CPB en het gaat al de hele middag over de cijfers die hij bij elkaar gescharreld heeft. Straks praten we met deze man van het Centraal Planbureau. Hier zijn Jurgen van den Berg en Jeroen Stomphorst. Maar eerst. De stand van het land in deze rubriek. Kijken we terug op het nieuws dat het afgelopen jaar heeft gespeeld. De revolutie in Libië kwam langzamer tot stand dan bijvoorbeeld in Tunesië of Egypte. In Libië werd lang gevochten om de grote en absolute leider van het land, Gaddafi, weg te krijgen. Uiteindelijk lukte dat, maar het was een tijd lang zeer gevaarlijk daar in Libië. Hans-Jaap Medessen was in Libië als oorlogsslaggever voor de wereldomroep. Ook voor de NOS en toen weer niet, eh, Hans-Jaap. Dat is een heel gedoe geweest. Is het allemaal opgelost? Uh, met Syrië doe uiteindelijk zelfs ja. ook. Ja, dit jaar, nee, daar ja. we het daar niet meer over hebben. Dat is opgelost. Dat is opgelost. Met Syrië nog alleen, niet. Met, met Syrië nee. nog niet, nee. Oh, nee. dat is oh, trouwens, dat Syrië, ja. ja. Nee, daar uh, was wat gedoe over de veiligheid. Maar uh, dat is het project van dit jaar. Alleen dat is een stuk ingewikkeld. Ook al was die revolutie in, in, in Libië een hele lange ook. Uh, ja. Daar had je wel meer toegang als journalist. Daar kon je ja. toch beter werken dan uh, nu in Syrië... waar je moet wachten op een visum ja. van... Uh, de overheid. En dat gaat altijd een beetje langzaam. En je kunt er ook illegaal in, dus. Ja, dat, dat is iets waar jij ook wel gespecialiseerd in bent. Weet je, besloot je eigenlijk van: ik moet naar Libië. Nou, het begon op een gegeven moment te spelen is dat, dat die revolutie in, in Benghazi. Um, dat die uh, ging werken. begon met demonstraties ook. En, uh, en op een gegeven moment leek die geslaagd en, en leek het land open te gaan. En, ja, dan, dan gaat er in de hele wereld bij bepaalde soorten verslaggevers... worden de koffers gepakt en dan wordt er gekeken van... Uh, moet je nou naar Tunesië gaan? Je moest via een buurland erin, want vliegvelden erop vliegen... dat, dat was niet uh, nog mogelijk. Um, Tunesië of Egypte, dat was de grote vraag. Daar heb ik me nog heel lang mee bezig gehouden. De avond voor mijn vertrek. Ik heb met Gerbert van der A gebeld, de Libië-kenner. Um, en, en, uh, en Egypte gekozen. En daar naartoe gevlogen. Maar dan moet je dus vanuit Cairo een heel eind rijden... naar die noordelijke grenspost. Mm -hmm. En dan kwam ik s'avonds laat, s'nachts aan. En daar ben ik s'nachts overheen gewandeld. Uh, Niemands land door, om te kijken wat, wat ik aan zou treffen. Letterlijk aan tref. in je eentje ja. doorheen gewandeld, ja? Ja. Dat was toen iedereen raadde het af, maar ik dacht van ja, het land is bevrijd toch. Ja, dus wat kan mij gebeuren? En, ja. Nou, ben je al in ontzettend veel oorlogsgebieden geweest ja. en gebieden waar het gewoon rommelde op zijn minst? Dan kom je in Libië aan. Wat maakt dan op jou nog indruk? Kan je daar nog iets van terughalen? Ik denk van ja, dat was. Nou, wat, ik, wat mij in Libië wel heel erg heeft getroffen... is, is de, de, de enorme doodsverachting waarmee gevochten werd. Uh, en dat zie je natuurlijk al in meer landen. En zeker ook in landen waar men gelooft dat de beloning uh, groot is. Uh, al dan niet in de hoeveelheid maagden in de, in de hemel. Uh, maar ja, maar je, de, de, de, ik vond het heel indrukwekkend om te zien. Ik kwam daar aan uh, als een van de eerste journalisten. En uh, nou, ging ga natuurlijk ook naar een ziekenhuis. Daar werd er nog steeds, daar werd nog steeds gevochten, ook wel op een kleinere schaal. Uh, er ja, waren afrekeningen. Mm -hmm. uh, werden mensen binnengebracht die voor mijn neus stierven. En, um, maar, maar de manier waarop de familie daarover sprak... Uh, ook later uh, bij de frontlinie, die dan al steeds verder naar de westelijk schoof over vaders die hun zoon uh, hadden, ja, opzocht in het mortuarium en dan zeiden van als ik nog een zoon zou hebben dan zou ik hem ook geven voor deze strijd en wij denken vaak dat dat een soort retoriek is uh, maar en het, natuurlijk is daar verdriet in die gezinnen maar dat was wel echt waar mensen in geloofden die strijd werd echt heel heftig uh, beleefd en, en vol overtuiging gevoerd ja, en dat was anders dan in andere landen hè? echt nou, nog ja, overtuigender ja ik vond het wel echt een hele dat is ook anders dan bijvoorbeeld in Midden-Amerika... waar je ook wel bent geweest? Bijvoorbeeld. Colombia bijvoorbeeld al geweest. Ja, Colombia is helemaal een beetje verzand in iets, in iets onduidelijks. Um, maar ja, ik heb toen Irak gedaan, Afghanistan. Um, je, je kon, je had de, vooral de toegang die je had was natuurlijk ook gewoon... Uh, unprecedented, zeggen ze dan uh, in Amerika. Uh, dat je zo dicht op de strijdende partijen kon uh, gaan... Uh, mm -hmm. Wat, wat, wat meer reguliere legers hanteren vaak een embed systeem. Hè, dat doen ze in Nederland ook. Uh, ja. en, en dat was er uh, heel lang niet tijdens de revolutie. Maar je, je kon gewoon daar naartoe mee. En waardoor je ook heel veel risico liep. Uh, ik ja, maar, vlieg... maar, maar, ga nog eens terug naar het moment. Hè? Want jij zei het net even zo terloops: ja, dan kuier ik even zo'n berg over om te kijken hoe dat dan is. Ja, en, maar wat, wat is dan het moment dat je zegt: ja dit, dit kan wel of niet? Wat zijn dan de afwegingen? Ja, die zijn, dat is een combinatie van intuïtie en denken van... je moet je niet gek laten maken door andere mensen. Uh, ik hou ook wel heel erg graag vast aan mijn eigen veiligheidsinschatting. Er kan altijd een soort groepsangst ontstaan. Angst is een besmettelijke ziekte, zeg ik altijd. Um, dan zijn er allerlei journalisten die, ja, nee, je moet er niet in, want ik heb gehoord dat. Er staan mannen met wapens aan de andere kant. Ik denk, ja, dat lijkt me wel vrij normaal. Dat is net de revolutie geslaagd is. <lacht> En dat is een, een, een onregulier zootje. Wij vanuit onze westerse beleving denken altijd... Waar, dat, dat een land dat moet helemaal eerst in orde zijn... met uh -huh. een uh, adviescommissie voor de politie, weet ik veel... en een leuke uniformen. Maar ja, die mensen hadden natuurlijk... wat voor hen belangrijk was... is dat, dat die vrijheid ook door het Westen gezien werd. Dat, dat, dat was de, dat, dat was de, de kroon en, en op dat, het werk. En dat eigenlijk. kan jij hen dan leveren op ja, zo'n moment. Dus, dus, dus ze hebben ook wat aan jou, Ja, Ja, en... en, en, en en natuurlijk, ik trof daar wat, wat, wat randfiguren aan die de nachtdienst hadden. En ja, maar, maar het niks deed, alleen maar wel een beetje verbaasd. Hé, hey, er is nog een journalist. En, uh, nou, en ik had toevallig een rit, 200 km per uur s'nachts over de woestijnwegen gedeeltelijk naar Benghazi, een man die daar stopte. En. Uh, ja, je stapt bij iemand in, je weet niet bij wie, bij wie dat is... maar ja, als je dat soort gokken niet kunt of durft nemen... en ook niet daarop nou, durft te vertrouwen... Dat, dat... In jouw geval wel echt wat meer verantwoorde gokken... dan ja. de, die ik zou nemen? Ja, nou ja, in ieder geval, en dat hoort wel echt bij je werk. Um, maar aan de andere kant, ik ga weer bij de frontlinie. Ga ik en dat hoort ook, als je hebt over wat bij je werk hoort... daar ga ik minder ver dan fotografen. Want bij hun werk hoort bijvoorbeeld dat ze veel verder en dichterop staan... Mm -hmm. Dat laat niet onverlet dat ik ook heel veel ellende vlak voor mijn neus heb zien gebeuren. en beschoten ben en live uit uitzendingen ben geschoten. Maar ja. op zich is, is het risico voor de fotograaf veel groter. Want die moet echt ter plekke ja, zijn. Ja. Uh, hoe is het nu in Libië? Heb jij een beeld van? Ben je nog onlangs geweest? Ga je nog heen? Ik ga binnenkort weer heen. Uh, ik ga eerst nog dit weekend uh, richting Egypte. Uh, dan kom ik ook weer terug en dan ga ik later naar uh, Libië weer om te kijken hoe het daar nu gaat. Uh, ik heb natuurlijk wel contact met, met mensen in Libië. En, en je volgt de zaken uiteraard vanaf hier. Uh, ja, er is nog niet echt een hele sterke centrale overheid. Het land heeft milities verspreid over het land. Milities klinkt altijd heel eng meteen. Hè? Mm -hmm. met milities en die ja. rennacht die aan. Dat wil niet meteen zeggen dat het uh, nu heel eng is op al die plekken. Uh, ja, daar hebben gewoon mensen zelf dat, dat veiligheids- dat machtsvacuum van, van veiligheidsdriepen, uh, geen politie nog, gevuld met. Ja, zij hebben gevochten tijdens die oorlog en, en houden hun eigen gebied in handen en verdedigen dat als het nodig zou zijn. En, en proberen wel ook natuurlijk een, een politieke uh, ja. winst daarmee te halen uiteindelijk. Maar is het voor opleiden. de gewone burger beter dan, dan vroeger? Dat is altijd de vraag. Ja, nou, dat moet allemaal langzaam gaan komen, denk ik. Ja. Maar ze zijn, ik denk niet dat je daar veel mensen vindt. Ik, heb wel een aantal, ik ken er een aantal in, in, in de hoofdstad die het echt jammer vinden dat Gaddafi weg is. Maar nee, over het algemeen is men daar nog steeds blij mee. En wat dan verder gaat komen, ja, dat moeten ze langzamerhand gaan zien. Maar het is natuurlijk wel een beetje een raar land op dit moment, omdat het zo verdeeld is in die steden die iets op willen eisen. Die zoon van Gaddafi die zit nog steeds bij hun militie gevangen, niet bij de centrale overheid. Mm. En, en als er mensen van het uh, internationaal strafhoofd langskomen... Dan, dan worden die ook nog een keertje opgesloten. Omdat ze, omdat ze ja. die verdachte dingen deden. Er dus, is natuurlijk toch nog een soort, soort wetteloze, Maar die moet je niet... Er wordt op sommige plekken af en toe gevochten. Maar nou, het is denk ik over het algemeen... Uh, gaat het leven ook daar zijn lodegang. Maar ziet vakantietje boeken die kant op voor Jeroen en mij? kun je zeker doen. Ik, ik kan wel nog wel een goed hotel adviseren. <laughs> <laughs> ja, Jurgen, na de sportzomer. Ja, even kijken, maar dan ga ik wel met jou mee, Hans-Jaap. Je bent altijd welkom om ja. mee. Ja. Oké, okay, dankjewel. Hans-Jaap Medessen, oorverslag even en hij vertelt over Libië. Every time I think of you, it always turns out good.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 Die. Let me hold you darling, so you won't cry Cause people say that our love affair will never lie Ja, het regent cijfers deze middag. Uh, de eerste reacties uh, stromen dus binnen op die doorrekening van het Centraal Planbureau. Um, zo is de missionair minister de Jager tevreden over het resultaat. Want Nederland blijft volgens de raming onder de 3 procent. En dat is wat de jager graag wil. Voldoet dus aan de Europese norm. GroenLinks-fractieleider Jolande Sap over deze raming.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 hoe zwaar het economisch weer is en het, onder, en het onderbouwt ook eigenlijk... dat ons economisch systeem echt aan een, aan een radicale vernieuwing toe is. En wat mij betreft onderstreept het dat we de keus voor duurzaamheid... niet lang meer kunnen uitstellen. De magische grens is 3%. Uh, u bent daar net ondergebleven met het akkoord, 2,9%. Daar is dus nog wat geld. Ik geloof zo'n 600 miljoen over, zal ik maar even zeggen. Wilt u daarover gaan onderhandelen wederom om nou ja, misschien nog wat verzachtingen door te voeren? Nou ja, dat is op dit moment niet aan de orde. Uh, want, want het zijn altijd ook van die ramingsmarges, dat geld kan zo weer weg zijn. Kijk, waar ik tevreden over ben voor volgend jaar, is dat het ons gelukt is met dit akkoord de eerste stappen te zetten naar vergroening van de economie. Ja, er komt bijvoorbeeld zo'n belasting op kolencentrales. Dat we de 15 pijnlijkste bezuinigingen van Rutte hebben weten terug te draaien. Onder andere op het passend onderwijs, op natuur, op het persoonsgebonden budget. En dat we voor 2013 voor de mensen met de laagste inkomens de pijn aanzienlijk hebben kunnen verzachten. Dat zijn eerste stappen. En ik zou voor de Jaren daarna heel graag door willen en veel meer werk willen maken van het creëren van, van zoveel mogelijk groene, duurzame banen. En van het ondersteunen van een omslag van die Nederlandse economie, die steeds meer verouderd raakt en ook steeds meer piepend en krakend tot stilstand komt naar, een, naar een, een opnieuw weer innovatieve en duurzame economie. Ja, u kijkt al verder dan 2013, dat heeft het CPB ook gedaan. Die zeggen ja, als er niks verder gebeurt, dan is het uh, begrotingstekort 2,6 in 2017. Uiteindelijk komt het er dan op neer, zegt het CPB... dat je nog eens, als je naar een begrotingsevenwicht wil... dus als je eigenlijk helemaal geen begrotingstekort wil hebben... dat je dan nog 25 miljard extra moet gaan bezuinigen. Dat is toch een bedrag waar je van je stoel van valt? Dat is inderdaad gewoon een enorme uitdaging die opnieuw veel pijnlijke keuzes noodzakelijk maakt. En daar ontkomt geen enkele politieke partij aan. En wat ik belangrijk vind in dat soort keuzes is dat je niet alleen maar bezuinigt om de overheidsfinanciën gezonder te maken. Maar dat je bezuinigt en eventueel de lasten verzwaart en de hoge inkomens vraagt wat meer bij te dragen om Nederland beter te maken voor de toekomst. Dus we moeten deze uitdaging benutten om tegelijkertijd sterker uit deze crisis te komen. En de onderliggende problemen die er zich voordoen, en we weten dat heeft ook te maken met dat die fossiele energieën, olie, het gas, de kolen steeds duurder en steeds schaarser worden. Dat ons bedrijfsleven echt moet omschakelen naar schone energie, naar hergebruik van grondstoffen. Nou, dat, Die beweging naar een duurzamere economie die je voor een deel al ziet plaatsvinden bij het bedrijfsleven, die moet de overheid nu ook echt gaan ondersteunen. Als we dat doen, dan kan je en nieuwe belastingen binnenhalen op vervuiling, maar je kan ook een hele hoop nieuwe banen creëren. De Radio 1-Sportzomer. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen vrienden. Rapper Mr. Polska houdt speciaal voor de Radio 1 Polska. Pardon, een dagboek bij Mr. Polska dus. In Polen reist hij tijdens het EK rond... en gisteren keek hij in zijn geboortestad Torun... de wedstrijd Nederland-Duitsland. Nou, de wedstrijd uh, Portugal-Denemarken is net afgelopen. Een mooie uitslag voor het Nederlandse elftal. Ik denk uh, dat ik nu de stad lekker in ga op zoek naar het oranje gevoel. Kijken uh, of Nederland een beetje gerepresent wordt hier. En hoe de mensen denken over de wedstrijd Nederland-Duitsland. We zijn toch maar uh, naar een soort van pub gegaan. We zitten nu net voor de tv en uh, zijn aangesloten. Het Duitse volkslied wordt gezongen en zo dadelijk wordt het Nederlands volkslied gezongen. Ik zie er uh, zijn nog wat Nederlandse supporters. Dus uh, uh, ik denk dat het met de sfeer hier wel goed komt. Het Nederlands volkslied. Kijken of er, er mensen gaan staan. Het is nu de, de eerste helft is voorbij, ik zie allemaal uh, verdrietige gezichten en uh, de achtergrond zit een hele hoop Ieren die in de hele tijd uh, Ierse liederen aan het zingen zijn, aan het, aan het, zo, eigenlijk zich aan het gedragen zijn zoals Ieren zich altijd gedragen met een heleboel alcohol in hun bloed. Ik ben zelf uh, een klein beetje verdrietig, maar ik heb nog steeds goede hoop. Als je zag wat uh, hoe Polen gisteren in de tweede helft speelde. Ik hoop dat Nederland met diezelfde wilskracht de tweede helft ingaat. En even uh, een paar slagen uitdeelt aan Duitsland. Oké, okay. okay, ik sta hier dus uh, net na de wedstrijd. Nederland heeft net uh, verloren, helaas. Er zijn uh, hier een hele hoop Ieren die heel veel bier aan het drinken zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe we hierover nadenken. Wat we were trying to say is, um, Holland have een fantastic team. Maar omdat ze zo veel much, omdat ze voor alle tournamenten tournaments, ze expect te veel. on the telly? Because he's His name is James McLean James McLean hey, hey. James McLean, hey, hey. McLean. Hey, hey. McLean. Oké, okay. ik, uh, ik ben Mr. Polska Ik ben Mr. Polska En uh, vanuit Torin hier Ga ik lekker naar huis uh, Een Beetje verdrietig zijn dat Nederland heeft verloren Maar uh, we hebben nog hoop Laten we lekker gewoon winnen Met uh, 2-0 van Portugal En dan uh, hopelijk misschien in de volgende ronde Tegen Polen Chema. Mr. Polska heeft er vertrouwen in. Hij doet een verslag voor Radio 1 vanuit zijn thuisland. Radio 1.nl, dat is onze site. Daar staat een leuke quiz op. Die heet Tijd voor Tijd. Daar kunt u een horloge mee winnen. Er verschijnt iedere dag een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Als u die goed voorspelt, dan is dat horloge voor u. Ga naar die site om mee te doen. Radio 1.nl. Nu, vrienden, hier is Guus Meulens. Ik bel precies over het juiste moment. Je bent toevallig alleen. Blijkt maar weer eens zo goed, ik je ken ach vriend. Je moet mee. zo ga Toevallig alleen, ik wil eruit en bewegen. We Het uh, nieuws komt zo meteen. We gaan eerst even naar Sebastian Timmerman. Sebas, nog uh, zo'n 75 kilometer te rijden in etappe nummer 6. Ronde van Zwitserland naar Bischof -tel. Een Koproepje kopgroepje. Had een minuut of vijf voorsprong. Hoe zat het ermee? 3 minuten en 52 seconden voorsprong is uh, de laatste uh, melding die we gehad hebben voor de vier man aan de leiding. De Australië Bedenkoek, de Spanjaard Vicente Reines, de Italiaan Matteo Montaguti en de noord Noortroels Ronning Winter rijden al lang op kop. Daarvoor nog een kopgroepje gehad met Dam. Dus we hebben wel een van de elf Nederlanders die in de Ronde van Zwitserland meerijden in de aanval gezien. Dat groepje mocht niet weg. Dit groepje krijgt wel de ruimte. Ze hebben maximaal zo'n vijf minuten gehad. Maar de ploeg is weer een beetje aan het rijden gegaan. De ploeg van Peter. Sagan heeft al drie ritten gewonnen. Is ook een van de grote favorieten. Of eigenlijk de grote favoriet voor vandaag om de etappe te gaan winnen. Er komt nog wel een wat moeilijkere fase aan in de rit. In de laatste 70 kilometer. Twee beklimmetjes van de derde en twee van de vierde categorie. Maar dat moet niet al te veel moeite opleveren voor de renners in topvorm. En die renners zijn toch bijna allemaal wel in goede vorm in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk. De Ronde van Zwitserland een van de grote wedstrijden in de voorbereiding op die Ronde van Frankrijk. En het zou best wel eens kunnen dat we vandaag ook zo'n klassieke tourrit zeg maar, gaan zien. Groepje weg, die dan in de slotkilometers worden teruggepakt, en dan wordt het een massasprint. Alles lijkt erop: 3,52 nog voor de vier koplopers. 70 kilometer nog te gaan. Is een overlijner van het nieuws, Ewout de Jong. De Eerste en Tweede Kamer gaan niet gezamenlijk vergaderen over het permanente Europese noodfonds. Het verzoek van de PVV voor een verenigde vergadering van de Senaat en de Tweede Kamer is afgewezen. Voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer zegt dat de verenigde vergadering volgens de grondwet alleen wetsvoorstellen kan behandelen die de grondwet uitdrukkelijk noemt. Bijvoorbeeld toestemming voor een koninklijk huwelijk of het in oorlog verklaren van het koninkrijk. De ondertekenaars van het Vijfpartijenakkoord zijn blij met de conclusies van het CPB, dat na doorrekening zegt dat de plannen voldoen aan de 3%-norm. Het begrotingstekort komt volgens het CPB volgend jaar uit op 2,9%. PvdA-fractievoorzitter Samson denkt er anders over. Hij vindt dat het CPB aantoont dat de economie er niet goed voor staat en dat dat wordt verergerd door het Vijfpartijenakkoord.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 ANBB Verkeersinformatie. Op de A10, de Ringwest richting Zaanstad, staat voor de Koentenol 5 kilometer. De A12, Den Haag richting Utrecht bij knopen Lunette 2 kilometer. De rechter reishok is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A15, gorkem richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer. De rechter reishok is dicht, daar staat een auto stil. De A20, Hoek van Holland richting Gouda bij het knopen Terbrechtseplein 3 kilometer. En op de A50, Zwolle richting Arnhem tussen Vazen en Apeldoorn 7 kilometer. Daar stond een vrachtwagen in in brand. De rechterreishok is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de architect achter al die CPB-doorrekeningen. Johannes Hers. Maar nu eerst Paul Weller met de prachtige plaat Wild Wound. of a love. Poweller, Paul Weller, Wildwood. Een uh, belangrijke uitspraak van het constitutionele hof in Egypte vandaag... Ahmed Shafik, de laatste premier van president Hosni Mubarak... mag als presidentskandidaat meedoen met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In die tweede ronde wordt dit weekend al gehouden. Correspondent Sander van Hoorn, hoe kan het dat pas zo kort van tevoren duidelijk is geworden... dat Shafik inderdaad mee mag doen aan die tweede ronde? Ja, dat is de spanning in Egypte op dit moment, uh, rond alles wat met verkiezingen te maken heeft. We hadden een wet aangenomen die zei, uh, alles wat Mubarak te maken heeft of heeft gehad, dat mag niet meedoen aan de verkiezingen en daar is beroep tegen aangetekend. En daar was vandaag de sprake over, dus vlak voor de verkiezingen werd duidelijk dat er dit weekend gewoon gestemd kan worden op de keuze tussen een uh, islamistische kandidaat van de moslimbroederschap of iemand van het oude regime, Ahmed Shafiq. Hoe hebben die moslimbroeders gereageerd op, het, op de uitspraak? Ze zeggen dat ze de uitspraak accepteren. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat, dat, dat uh, valt mee. Want je, je zou meer uh, woede verwachten als het zo laat zo'n uitspraak komt. Ja, als je ook nog eens bedenkt dat die wet die Shafik dus uh, uit wilde sluiten... die is aangenomen door het parlement. En daarin hebben de moslimbroeders uh, de meerderheid. Dus ja, je zou inderdaad wel wat meer uh, woede verwachten. Maar ja, als we het over het parlement hebben... Het, het wordt nog veel erger in Egypte. Want datzelfde constitutionele hof heeft gezegd... ...dat een derde van de zetels in het parlement dat die ongeldig zijn. Je had namelijk uh, kandidaten die uh, onderdeel uitmaakten van een partij... ...en je had onafhankelijke kandidaten. Nou, dat deel wat onafhankelijk in het parlement is maar, ...ja, dat, dat geldt dus niet, zegt het uh, constitutionele hof. En daarmee wordt het eigenlijk alleen nog maar veel gekker in, uh, in Egypte. Want nu heb je dus een derde van het parlement wat uh, op straat staat... En dan kan het parlement helemaal niet functioneren, zegt de grondwet. Dus de, de situatie wordt op weekend zo dat er een president gekozen wordt... maar dat het parlement er dus eigenlijk niet meer is. Daar moeten dus weer opnieuw verkiezingen voor worden uitgeschreven. En dat gaat ook gebeuren? Dat gaat, neem ik aan, gebeuren, maar de speculatie is nu heel groot over wat hiervan nou geëgiseerd is of niet. Kijk, vanaf het begin af aan is de vraag geweest, het leger, dat is zo ontzettend machtig in Egypte, heeft heel veel economische macht ook, gaan ze echt doen wat ze beloofd hebben, namelijk... Als er verkiezingen geweest zijn, die mag overdragen aan burgers. Nou, wat je vandaag gezien hebt is dat ze uh, zich met hand en tand via dat constitutionele hof verzetten. Dus ten eerste mag een kandidaat van hen mag gewoon meedoen, Ahmed Shafiq. En ten tweede dat lastige parlement, gevuld door moslimbroeders. Dat is gewoon buiten werking gesteld vandaag. Maakt die Shafiq nog wel enige kans? Ja, dat wordt heel spannend om te zien. Kijk, voor veel Egyptenaren wordt het een hele lastige keuze. Als je voor verandering bent, dan wil je vooral niet op een oud-Mubarak-kandidaat stemmen. Maar ja, heel veel mensen zeggen ook, er moet een scheiding zijn tussen kerk en staat. En we willen om die reden op een moslimbroeder uh, uh, stemmen. Ja, voor die mensen is het kiezen tussen kwaad of erger ja. en hoe die keuze uit gaat vallen. Dat is nog maar helemaal de vraag. Veel gedoe, uh, gerechtelijke uitspraken, wellicht nieuwe parlementsverkiezingen. Wat betekent het allemaal voor het democratiseringsproces in Egypte? Nou ja, dat dat op zijn minst, als je het heel optimistisch uitdrukt, wat stof verloopt. Maar er zijn al mensen op Twitter vandaag die spreken van we hebben hier te maken vandaag met een, een militaire groep. En hoe dit verder gaat, in welke mate dit gaat leiden tot demonstraties, Het uh, komend weekend wordt heel erg spannend in Egypte. Sander van Hoorn vanuit Egypte, dankjewel. Door de lastenverzwaringen en de bezuinigingen uit het vijf-partijakkoord blijft het begrotingstekort volgend jaar onder de Europese norm van 3%. Dat hebt u vanmiddag al een paar keer gehoord. Het heeft alles te maken met het Centraal Planbureau... want die heeft uh, dat akkoord doorgerekend. Met een tekort van 2,9% blijven we er dus net onder. Johannes Hers, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, hoofd publieke financiën bij dat CPB. Ik heb u net al de architect achter al die uh, doorrekeningen en cijfers genoemd. Uh, die vijf partijen die kunnen dus opgelucht ademhalen. Ze zijn geslaagd, zou je kunnen zeggen. Wat voor rapportcijfer geeft u? Ja, nou, voor het halen van uh, die 2,9. Uh, een, een goed cijfer. Toch wel lekker een ja. 8, denk ik. Ja, maar er zit er nog wel wat mits en maar aan, als ik het allemaal goed gevolgd heb uh, vanmiddag. Want we houden ons dus netjes aan de Europese regels, maar wel tegen een behoorlijke prijs. Ja, nou, er wordt een flink pakket uh, ingediend. Uh, aan de lastenkant wordt er voor 9 miljard uh, lasten verzwaard. En uh, wordt er wordt voor 2 miljard omgebogen aan de uitgavenkant in, in 2013. Ja, dat is fors. Ja, koopkracht daalt dit jaar en ook volgend jaar? Ja. Dus in 2012 en 2013 daalt de koopkracht en daarna trekt het weer aan. Ja. Maar gemiddeld over de periode 2013-2017 voorspellen wij eigenlijk... Uh, een koopkrachtmutatie van nul, zeg maar. Ja. En de economische groei, hè, dat is ook altijd een belangrijk gegeven natuurlijk. Laag de komende tijd. U spreekt zelfs in het persbericht over zeven magere jaren. Ja, als je gaat rekenen vanaf het, uh, vanaf het de, de diepste punt van de crisis... dan, uh, ja, dan kon, kan je niet anders dan concluderen dat we, als, we, als deze raming uh, werkelijkheid wordt... Uh, dat, er, dat de groei dan echt laag is geweest in die periode. Uh, we zitten pas in 2014 weer op het BBP-volume dat we in 2008 hadden. Dus uh, ja, dat is uh, niet best. En, en het heeft ook alles te maken met het kabinet Rutte-Verhaag, de, de, de naweeën daarvan. Um, in de zin van... Nou ja, de, de, de overheidsbestedingen, dat die lager zijn door de bezuinigingen. Ja, nee, dat klopt. Er zitten ook in, het, uh, in hetzelfde pad zit inderdaad ook de, uh, de 18 miljard, grotendeels. Uh, dus dat drukt inderdaad ook de, groe hm. de groei. Nou, is het zo dat, tenminste, als we de minister de Jager af en toe volgen, die zegt uh, van uiteindelijk moeten we naar 0%. Uh, nu 2,9 dus. En uh, de komende jaren dan, dan zal dat tekort niet heel snel naar beneden lopen, heb ik het idee. Nee, dat is het minder fraaie nieuws. Uh, uh, in deze uh, prognose zit dat we in 2017 nog op 2,6% zitten. Dus dat, uh, ja, dat neemt nog wel iets af, maar niet echt, uh, niet echt fors. Maar dat betekent dus dat we nog meer moeten gaan bezuinigen. Um, nou ja, als je naar nul wilt, uh, zal je dan meer moeten gaan bezuinigen. Ja. Ja. Dus, dus om tot een begrotingsevenwicht te komen, moet de volgende regering sowieso extra bezuinigen? Ja. Hebt u ook berekend hoeveel miljard? Nou ja, dat hangt ervan af hoe je het doet. Als je zegt uh, uh, ze moeten um, uh, uh, in beginsel 2,6% uh, uh, bezuinigen, uh, dan zit je uh, rond uh, de 18 of zo. En als je zegt van ja, dat heeft natuurlijk een negatief effect op de economie. Ja. Ehm, daardoor moet dat bedrag eigenlijk groter zijn om echt op nul te komen. Nou en dan kom je orde van grote 25, misschien wel meer. Ja, met alle gevolgen van dien, als we het hebben over koopkracht, over werkgelegenheid, eh, economische groei, noem het allemaal maar op. Ja, dat, eh, die ombuigingen die drukken de groei altijd tijdelijk. Ehm, nou, dus dat, dat ga je dan ook zien. Natuurlijk ja. nog wel wat goed nieuws te melden eigenlijk in die doorrekeningen. Nou, we hadden nog één lichtpunt. <kugliek> Toch nog gevonden. Goed ja, de, de houdbaarheidstekort, dus dat is eigenlijk de verslechtering van de overheidsfinanciën na 2017, als gevolg van de vergrijzing. Dat neemt fors af. Dat ramen we nu op 1,1. En dat is eigenlijk met name voor een groot deel dat te danken aan de, ook de maatregelen die bij het begrotingsakkoord 2013 zijn afgesproken over de, uh, de AOW en de hypotheekrente. Ja, ja. Um, nou we zitten allemaal mooi en aardig en heel erg op onze eigen situatie gericht natuurlijk. Maar uh, we zitten in Europa, uh, Griekenland nog steeds, uh, stappen ze wel of niet uit die euro. Spanje, daar gaat het helemaal niet goed. Uh, als dat er ook allemaal nog eens bij komt, en dan? Ja, nee, dat, uh, we zijn in deze raming van uitgegaan... dat er dus geen escalatie van de eurocrisis plaatsvindt. Maar is dat reëel? Ja, dat, dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> um, het, het is eigenlijk bijna onmogelijk om sommen te maken... die, die, daar, die, dat, die da daarmee rekening houden. Dus nee. uh, we zijn er gewoon van uitgegaan dat uh, regeringsleiders... en centrale bankiers datgene doen wat er nodig is om, uh, om dat te voorkomen. Ja. Um, ja, het, het lijkt me ontzettend moeilijk, dat werk wat u doet. Om inderdaad met al dit soort omstandigheden. om je daar aan de ene kant dus voor af te sluiten. Want we weten inderdaad niet wat er gaat gebeuren in, in het zuiden van Europa. En intussen dus weer aan de feiten van nu te houden. Maar enorm veel onzekerheid is ermee omgeven. Ja, nee, deze raming is ook wel met, uh, met uh, zeg maar meer dan gemiddelde onzekerheid omgeven. En, hij, en, de, en de risico's zijn ook wel voorwaar, voor, vooral neerwaarts, uh, ja. kunnen we wel zeggen. Ja. Meneer hersen, nou is het natuurlijk zo dat er 12 september verkiezingen zijn. Er zijn ook partijen die zeggen ja, dat is een leuk akkoord van die vijf partijen. Maar uh, 12 september, dan hebben we de echte peiling... en uh, daarna gooien wij dat akkoord gewoon in de prullenbak. Dat zijn de partijen die er over het algemeen niet bij betrokken zijn. Kunt u dan weer helemaal opnieuw beginnen? Uh, nou ja, dan moet, zouden we in kaart moeten brengen... wat het gevolg is van het terugdraaien van, uh, van een aantal van die maatregelen... En ik, ik vermoed dat die partijen dan ook wel weer alternatieve maatregelen nemen. Dus dan moeten we weer opnieuw rekenen. Ja, u, bent, u, moet nog, u hebt nog geen verkiezingsprogramma's binnen, neem ik aan, hè? van partijen. Nee. van reken dit even door. Nee, we hebben nog geen verkiezingsprogramma's. Hebben we niet. Nee, dat komt allemaal nog. Ja. Ja. Hartelijk dank voor het gesprek, Johannes Hers van het CPB. Oké, okay. geen dank.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 Going down, in down, down, Ik probeer dat al de hele tijd mee te Kunt u proberen? goed zien hoe uh, Jurgen van den Berg mee aan het hikken is op Lee Dorsey Working in a coal mine? De supermarkten willen af van de plofkip en de eurokrallers. In de toekomst gaan ze alleen nog vlees inkopen dat dan alle strengere eisen voldoet. Dat hebben de supermarkten zojuist bekendgemaakt. Mark Jansen namens de supermarkten. Wij kondigen vandaag aan dat wij de, de ketens van varken en uh, verder gaan willen verduurzamen met aandacht voor mens, dier en milieu. En wat betekent dat? Dat betekent dat, dat dieren wat ons betreft, dat de hele bodem van, van de markt een flink stuk wordt opgetild. Dat dieren een beter leven gaan krijgen, dat er meer aandacht is voor het milieu. En ook bijvoorbeeld zaken rondom antibiotica gebruik willen we verder gaan terugdringen.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 Bent u het zat, die discussies? Nou, we zijn die discussies inderdaad wel een beetje zat. Vlees is een heel belangrijk component. Het is ongeveer 12% van de omzet van supermarkten. Mensen vinden vlees heel belangrijk. Het is lekker. Uh, het, is, uh, het is ook gezond als je het met mate eet. Maar, hoor ik... Nou, maar er is ook discussie over de manier waarop dieren gehouden worden. En uh, wij nemen nu onze verantwoordelijkheid om daar een forse verandering in te brengen. Een verbetering. Nu liggen er in de supermarkt ook veel vleesproducten uit het buitenland. Wordt er iets straks geweerd? Nee, want wij stellen altijd eisen aan de leveranciers, ongeacht waar ze vandaan komen. En wij hopen uh, dat alle leveranciers mee gaan doen in dit initiatief. De tijd is er wel rijp voor. We hopen ook dat horeca, catering mee gaat doen, uh, maar ook fabrikanten van aanmerken. Hoe zegt u hoopt dat ze meedoen? U zegt nog niet, het vlees wat niet aan de norm voldoet komt er niet meer in. Nou kijk, wij, wij gaan over onze eigen uh, huismerken uh, lijnen, uiteraard. Uh, we gaan niet over aanmerken, ook niet over de mooie worstjes die ergens vandaan komen. Uh, wij hebben het vooral over de, de, de, ja, zeg maar het vlees wat onder uh, private label uh, wordt verkocht. En daar stellen we eisen aan. Kijk, en ik hoop dat, dat andere afnemers, zoals de horeca, zoals uh, bijvoorbeeld ook uh, partijen, aanmerken, leveranciers, dat die ook mee gaan doen hiermee. Denkt u ook dat boeren hier aan mee zullen doen? Want zij produceren voornamelijk ook voor het buitenland, waar ze niet van die uh, supermarkten hebben die zeggen, we willen uh, die bepaalde norm voor de, voor de dieren. Ja, nou ja, inderdaad. Wij nemen ongeveer 15 à 20 procent af van wat hier geproduceerd wordt. Uh, dat contingent boeren moet er minimale mee doen. Maar ik hoop dat, uh, dat de veehouderij in de volle breedte mee gaat doen. Die moeten dan wel flink gaan investeren. Dat zou kunnen. Als je efficiënter gaat of als je duurzamer gaat produceren kun je ook efficiënter werken. Dus dat kan ook betekenen dat je, dat je goedkoper kunt zijn. Maar als er geïnvesteerd moet worden, uh, dan moeten die kosten doorberekend worden zoals dat normaal in de markt gebeurt. Namens de boeren noemt LTO het een baanbrekend voorstel, omdat boeren zo gecompenseerd worden voor investeren in duurzaamheid. We hoorden Mark Jansen namens de supermarkten in gesprek met uh, verslaggever Matthijs Holtrop. De Radio 1 Sportzomer. De Festivaltent. Uh, Festivaltent, waar is die nu weer eens opgezet? Uh, aandacht dus voor de festivals deze zomer. Hij staat in Den Haag, dat weten we eigenlijk al, want er is hier al een paar dagen, bij Festival Klassiek. En hij is Niels de Jager. Niels, waar ben je nu? Dat vertel ik je zometeen. Eerst wil ik even <laughs> terug naar gisteravond. Want terwijl jullie met z'n allen hiervan zaten te <coughs> genieten... Daar komt de volgende mogelijkheid. Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. In Hoorde ik elftal. dit... Ja, en dan hangt het net van je muzieksmaak af. Wat een grotere marteling is. Nee hoor, nee nee, nee, nee. dat is een beetje flauw. Uh, tenzij je natuurlijk echt een hele grote klassieke muziekhater bent. Nou, dit zijn de baroksolisten die je hoort uit Noorwegen. Dinsdagavond speelden ze al bij Klassiek in de kroeg. Was ik ook bij. Dat was erg gezellig, ook grappig. En hun optreden van gisteravond heette Laat Me Niet Lachen. Weer iets humoristisch dus. Ja, hoe doe je dat? Klassieke muziek en humor. Nou, zij gingen bijvoorbeeld met van die kinderspeelgoedtoeters meespelen. Zee, zee, zee, zee, zee. Ja, dat was toch wat wennen voor het publiek. Het was sowieso erg rustig gisteravond. Het was uitverkocht, maar, maar de halve zaal zat vol. Blijkbaar kozen veel mensen op het laatste moment toch nog voor uh, het voetbal. Ja, de mensen die overbleven waren natuurlijk de echte liefhebbers, de echte kenners... Ja, en als ze dan zo'n opzettelijke valse noot uit zo'n speelgoed toe te hoorden... dan zag je wel wat wenkbrauwen gefronst worden. Wat vond u ervan? Ik vond het heel erg, ja, verrassend. Ik had het nooit zo verwacht eigenlijk. Ja, ze maken er allerlei grapjes omheen... en ze ja, verbouwen het echt tot een humoristisch stuk. En dat is zo verrassend, vind ik, ja. En gaat u vaker naar klassieke concerten? Ja, zeker. Vindt u het leuker dan een, een normaal standaardconcert? Nee, ik denk standaardconcert toch wel meer uh, mij aanspreekt. Maar ja, dat is heel persoonlijk, denk ik. Verrassend, anders dan anders. Je hoort het, de echte liefhebber van klassieke muziek... Ja, die moest hier gewoon echt heel erg aan wennen. En nu sta ik op de Hofvijver, op het grote drijvende Hofvijverpodium. Grote doorzichtige tent hier boven me. En uh, hierachter zie ik de achterkant van het Binnenhof... En hier speelt zaterdag het residentieorkest het grote, bekende Hofvijverconcert. En vorig jaar klonk dat zo. En voor zaterdag hebben ze spannende plannen. Want grote sportnamen als Jeffrey Wammes en Jory van Gelder... die gaan hier op dat podium... maar ook, uh, ook op de drijvende vlonders tussen al dat water... allemaal uh, halsbrekende toeren uithalen. Even naar de bedenker van dit alles, Karel de Roy. Bekend als mini van Maxi. Maar ook al jarenlang regisseur van het Hofvijverconcert... Goedemiddag. Het concert, behalve hier dat grote orkest dat aan het spelen is, gebeurt er nog heel veel meer omheen. Want als we hier omhoog kijken, dit is een van de belangrijkste plekken eigenlijk het dak of daar net onder. Wat, wat gaat er gebeuren? Nou ja, toen ik de sport wilde en gelijk aan de Olympische spelen dacht, dacht ik, ik noem het Olympic klassiek. En daar wil ik ook een paar toppers bij. Dus zoals je grote operazangers hebt, wil ik nu toppers. En ik dacht onmiddellijk aan Jurie Vergelder, toch de Lord of the Wing. En, uh, en die gaat hier aan het dak aan de ringen hangen? Ik wil hem het liefst, ik ga alles niet verklappen, maar ik doe enorm best om hem toch in rokkenstuur binnen te laten komen. En het residentieorkest, uh, ik, ik moet nog een ja-woord krijgen, dus hang me er niet aan op. Maar ik vrees dat ik het toch ga winnen. Uh, dat, dat, uh, die, wil, die wil ik het liefst in trainingspak, klaar. Gewoon om die menging te hebben. Laten we nog even één ja. treedje naar beneden lopen. Ja. Drie treedjes. Dan zijn we hier op het onderste deel van de vlonders. Ja. Het drijft, het, het dient zelfs een beetje als, ja. we, als we springen. Ja. En hier gaat dus Jeffrey Wammes uh, een hele gekke toer uit halen. Hier gaat hij absoluut zijn sprongtechniek uh, laten zien. Even om te laten horen als het misgaat. Even, <laughs> even door de knieën. Want hier is gewoon... Ja, kijk uit man. De, de hofvijver. Dat is ja, een harde plons. Het is een absolute harde plons. Nou, laat uh, Jeffrey Wammes het niet horen. Nee. Want als die dus misgaat, dan uh, dit gevoel. Ja. Heb je daar ook eens last van, van een harde plont? <laughs> harde plons niet, nee. nee. Nou, nee. even eerlijk. Nee, echt nooit. <laughs> nee, okay. Jij wel? Nou. Ik zal de mensen daar verder niet mee vermoeien. Het festival uh, Klassiek, Niels de Jager was er in Den Haag. meteen na uh, het nieuws van 4 uur... zitten Tom en Lucella op deze plaats... met vier uh, uur lang Radio 1 Sportzomer Forum. En dan ook weer in gesprek met Van het Hek... Iedereen die heeft gebeld naar onze speciale klaaglijn. Die hoort u dan langskomen. Volgende ik, morgen ben je er niet in jurgen. Nee, nee, morgen geen jurgen. Maar ik met govert van Brakel alvast in de weekendsamenstelling. Maar voorlopig gaat het nog lekker door hier op Radio 1. Goedemiddag. Oranje soap in de radio 1 Sportzomer. Ik heb niks meer op mijn zolder liggen, ook niet meer in mijn kast Ik neem je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. En bij mijn marktplaats roept en loopt mijn huis leeg. Ik neem je mee. Alle van de zon ben ik van Duitse bloed.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 Met alles in één zakelijk, met internet tot 120 MB. Ga naar youpcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. 4 uur. Dit is Radio 1. De Radio 1